In de in de in de in de in in in in in in in in in in in in in in in in wat houdt het geloven in de dag des oordeels precies in? Als we spreken over het geloven in de dag des oordeels, wat is de betekenis ervan? Zoals de dood gekenmerkt wordt door een hevige doodstrijd, kent ook de dag des oordeels zijn verschrikkingen en ontberingen. Maar het lijkt soms alsof het geloven in de dag des oordeels geen vat kan krijgen op de harten van de mensen. Als wij worden gevraagd naar de dag des oordeels, dan wordt er door een ieder van ons mondeling meegedeeld dat hij daarin gelooft. Maar het hart lijkt daar niets voor te voelen. En daarom is het noodzakelijk dat er steeds stil wordt gestaan bij deze overweldigende dag. Een dag waarop iedereen uit zijn graf tevoorschijn komt. En tot zijn schrik ziet dat de aarde die hij heeft gekend verdwenen is. En in de plaats daarvan een andere aarde is ontstaan. Die vlak is afgewerkt. Een aarde die geen bergen en dalen meer kent. De mens kijkt op die dag om zich heen. En ziet dat iedereen overdonderd, naakt en blootvoets is. Iedereen stevend af op de plaats van verzameling, oftewel al-mahshar. De plek waar alles plaats zal vinden. En wat er precies plaats zal vinden, is ons gedeeltelijk verteld in de Koran en de sunnah van de profeet Vrede Zijn met Hem. En het is een vereiste voor iedere moslim om hierover informatie in te winnen. Want dit is de enige manier om de angst wat betreft de dag des oordeels groter te maken. En je beter daarop voor te bereiden. En tot de geloofsovertuiging van de moslim behoort het geloven in de dag des oordeels. Hieronder valt ook het geloven in al datgene wat de profeet vrede zij met hem ons heeft verteld over de dingen die plaats zullen vinden na de dood. Zoals de beproevingen die men moet doorstaan in het graf. Zo wordt de mens in het graf ondervraagd... door twee engelen over zijn Heer... zijn geloof en zijn profeet. Aan de gelovigen zal kracht gegeven worden... en zij zullen vastberaden... Het volgende antwoorden. Rabbi Allah. Wa dini al islam. Wa nabi Muhammad. Oftewel. Mijn heer is Allah. Mijn geloof is de islam. En mijn profeet is Muhammad. Sallallahu alayhi wa Terwijl de twijfelaar. En de ongelovige Daarentegen. Het volgende zullen roepen. Ha. Ha. Ik heb de mensen iets horen zeggen. En dat heb ik klakkeloos overgenomen. Iedereen komt in aanmerking voor deze beproeving in het graf. Uitgezonderd de martelaar en de profeten. Vrede zij met hen allen. Want de vraag in het graf gaat per slot over deze profeten. De namen. ...van de ondervragende engelen zijn Munkar en Nakir. Ook is ons in de correcte overleveringen verteld... ...dat het graf van iemand die goed is geweest uit zal zetten en wijder zal worden. En het graf van iemand die slecht is geweest zal zich juist vernauwen en kleiner worden... En hierin dient men te geloven. Want dit is een uitspraak van de waarachtige. Een uitspraak van de profeet. Alayhi wa en men moet niet proberen om deze berichtgevingen te rationaliseren. Of te relativeren. Want het graf is iets wat te maken heeft met het ongeziene. Met het verborgene. Oftewel een reep. En het ongeziene is iets dat het verstand van de mens te boven gaat. Zo heeft Allah het nu eenmaal bepaald. Het geloven in de dag des oordeels is een van de pilaren van ons geloof. Er bestaat een consensus hierover onder de moslims, maar ook onder de lieden van het boek. En iemand die de dag des oordeels ontkent, treedt hiermee buiten het geloof. En de dag des oordeels kent een aantal voortekenen, waaronder de komst van Dajjal, de komst van Ya'juj en Ma'juj, Ma en het opkomen van de zon vanuit het westen, en de reden waarom de dag des oordeels voortekenen kent is omdat het hier gaat om een gewichtige zaak om een belangrijke zaak dus het is niet meer dan gepast dat er voortekenen zijn die deze gewichtige zaak inluiden mensen zullen op de dag des oordeels blootvoets zijn naakt en onbesneden zijn dit valt te herleiden uit de overleveringen van de profeet, vrede zij met hem. Ook zullen zich op die dag een aantal zaken voordoen, zoals de nabijheid van de zon. De zon zal namelijk op die dag erg dichtbij de mensen staan. En de mensen zullen hierdoor in hun eigen zweet verdrinken. Dit afhankelijk van hun zonde. Dus het is de mate... Van de gepleegde zonde die bepaalt hoe diep een persoon in zijn eigen zweet zal komen te staan. Zo zullen er mensen zijn die tot hun enkels in het zweet komen te staan. En anderen zullen zelfs een kopje ondergaan in hun eigen zweet. Maar er zullen op die dag ook mensen zijn die in bescherming zullen worden genomen tegen de nabije zon... En in aanmerking komen voor een schaduw die Allah voor de oprechte dienaren heeft klaargemaakt. Ook zullen er op die dag weegschalen worden opgesteld. Die bedoeld zijn om de daden en verrichtingen van de mensen te wegen. En wanneer de goede daden het winnen van de slechte daden, dan mag een persoon zich gelukkig prijzen. Ook zullen er op die dag boeken overhandigd worden. Boeken waarin alle daden van de dienaren geregistreerd staan. Dit is tijdens hun leven bijgehouden. Door de engelen die met deze taak zijn belast. Een gelukkige dienaar zal zijn boek met zijn rechterhand aannemen. Terwijl een ellendeling zijn boek daarentegen met zijn linkerhand zal aannemen. Er zal op die dag ook een verrekening plaatsvinden. De dienaren zullen zich moeten verantwoorden tegenover hun Heer. Voor de daden die zij hebben gepleegd. Een gelukkige persoon zal op de hoogte gebracht worden van zijn fouten. En vervolgens zal Allah tegen hem zeggen. Ik heb deze zonde van jou ...in Dunya verborgen gehouden. En vandaag zal ik ze jou vergeven. Ook de ongelovige zal op de hoogte worden gebracht van zijn daden. Zijn misdaden wel te verstaan... ...maar deze wandaden zullen hem niet vergeven worden. En hij zal voor iedereen... ...te schande worden gebracht. Door zijn wandaden vrij te geven... En aan iedereen kenbaar te maken. En het allereerste. Waar men verantwoording over moet afleggen. Is het gebed. Ook zullen er mensen op die dag zijn. Die zonder verrekening het paradijs mogen binnentreden. Zonder chisab. Hen treft op die dag geen rekenschap. En zij mogen per direct naar het paradijs. Dit zijn namelijk degenen. Die niet van een ander vragen om rokja bij hen te verrichten. Oftewel een genezingsspreuk over hen uit te spreken. En degene die wanneer zij ziek zijn zich niet wenden tot inbranden of brandmerken. Om de ziekte te stoppen. En degene die niet geloven in slechte voortekenen. Dus mensen die puur en alleen op hun Heer vertrouwen. Ook zal er op de dag des oordeels een waterbassin zijn, een hout. Een bassin dat eigendom is van de profeet, vrede zij met hem, en waar alleen de gelovigen op afkomen. Degene die uit dit bassin drinkt, zou nooit meer dorstig zijn. De lente van dit bassin komt overeen met een afstand die in een maand afgelegd wordt. En ook zijn breedte kent de afstand van een maand tijd. Zijn water is witter dan melk en zoeter dan honing. En zijn geur is heerlijker dan muskus. Door het geloven in de dag des oordeels behoort ook het geloven in de serat. En dat is een brug. Die over Jehennem loopt. Een brug die smaller is dan een haar. En scherper is dan een zwaard. De snelheid waarmee de mensen deze brug oversteken... is afhankelijk van hun daden. Er zijn namelijk mensen... die als een bliksemflits over deze brug gaan. Maar er zijn ook mensen... die heel langzaam over deze brug gaan. Er zijn zelfs mensen... Die moeten kruipen om aan de overkant te komen. En natuurlijk zijn er ook mensen die het niet halen en in Jehennem donderen. Daarna vindt er een rekenschap plaats tussen de mensen die de overkant hebben bereikt. Om zaken met elkaar te vereffenen en weg te zetten. Zodat zij daarna zonder wrok, haat, neid en onderlinge geschillen en disputen het paradijs kunnen binnentreden. Ook valt onder het geloven in de dag des oordeels het geloven in de voorspraak. Het geloven in de voorspraak die zich op die dag voordoet. shafaa, zoals het ook in het Arabisch wordt genoemd. Dit zal alleen geschieden als Allah tevreden is over degene die voor een ander bemiddelt en tevreden is over degene voor wie bemiddeld wordt. En deze voorspraak kunnen wij opdelen in twee categorieën. Een voorspraak die de profeet specifiek is. Twee, een voorspraak die zowel de profeet toekomt als andere. Zoals andere profeten, de martelaren, de waarachtigen en de rechtschapen personen. De voorspraken die de profeet eigen zijn, dus die specifiek zijn voor de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa zijn de volgende. As-shafa'a al-udma, oftewel de meest grandioze voorspraak. En deze voorspraak stelt de profeet, vrede zij met hem, in werking wanneer hij Allah vraagt om de dag des oordeels te laten beginnen om zo een einde te maken aan de lijdensweg van de mensen op die dag. En met hun lijden wordt hier bedoeld het wachten op het begin van de dag des Orius. Als iedereen zich heeft verzameld in de plaats van verzameling en de zon zo dichtbij staat en iedereen verdrinkt in zijn eigen zweet, iedereen naakt is, blootsvoets en onbesneden, iedereen is overrompeld door hetgene wat plaats heeft gevonden. Iedereen is vervuld met angst en verschrikking. Op dat moment gaan de mensen naar de profeten toe. Om hen te vragen om deze verschrikkelijke dag te laten beginnen. Maar geen van de profeten kan dit verwezenlijken. En dan wenden de mensen zich tot Mohammed, die als genade is gestuurd naar de werelde. En ook op die dag zal hij als genade optreden. Want wanneer hij gevraagd wordt om voor de mensen te bemiddelen, voor iedereen, dan zegt hij niet van waarom hebben jullie mij niet gevolgd? Waarom hebben jullie mijn sunnah verwaarloosd? Maar dan wendt hij zich tot Allah subhanahu wa ta'ala. En dan vraagt hij Allah subhanahu wa ta'ala om deze verschrikkelijke dag te laten beginnen. Deze voorspraak is de profeet, vrede zij met hem, specifiek. Want geen andere profeet kan deze taak op zich nemen. En daarom sturen deze profeten ook de mensen terug, wanneer zij hem vragen om voor hen te bemiddelen. Zij kunnen dit simpelweg niet opbrengen. De tweede voorspraak die de profeet specifiek is, is wanneer de profeet, vrede zij met hem, bemiddelt bij Allah subhanahu wa ta'ala, ...om de mensen het paradijs te laten betreden. Want mensen zullen het paradijs niet betreden... ...alleen nadat de profeet voorspraak heeft gedaan... ...bij Allah subhanahu wa ta'ala voor deze mensen. Dan zullen de poorten van het paradijs opengaan... ...en dan zal hij de eerste zijn die het paradijs binnentreedt. Ook deze shafa'a is de profeet eigen. Onder de algemene voorspraak, als ik het zo mag noemen... Oftewel de voorspraak die zowel door de profeet als door anderen in werking kan worden gesteld, valt onder andere de voorspraak die wordt gedaan voor sommige gelovigen die in aanmerking zijn gekomen voor het hellevuur. Maar mede dankzij deze voorspraak bestaat er een kans dat zij deze bestraffing alsnog ontlopen. En deze voorspraak kan gedaan worden door zowel de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, maar ook door andere profeten, ook door de waarachtigen, ook door de rechtschapen personen, de goede moslims en ook door de martelaren. Een ander voorbeeld van deze voorspraak, dus een voorspraak die eigenlijk zowel de profeet als anderen in werking kunnen stellen, is de voorspraak die wordt gedaan voor gelovigen, die reeds het vuur zijn binnengegaan, dan wordt er eigenlijk deze voorspraak gedaan, zodat zij alsnog eruit worden gehaald. En we weten natuurlijk dat er zelfs mensen zullen zijn, die door Allah uit het vuur gehaald worden, zonder bemiddeling van iemand, maar puur en alleen, dankzij zijn genade, barmhartigheid en gunsten. Er zullen zelfs plaatsen leeg blijven, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam in het paradijs. En deze zullen vervolgens door volkeren, door mensen bewoond worden die door Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor in het leven worden geroepen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala brengt mensen tot leven, nieuwe schepselen om deze onbewoonde delen van het paradijs te bewonen. Subhanallah. Dit is in het kort, datgene waar men in dient te geloven. Want als we spreken over het geloven in de dag des oordeels, dan moet men ook geloven in al deze zaken die ik zojuist heb genoemd. Want alleen dan kan je daadwerkelijk zeggen dat jij gelooft in de dag des oordeels. Subhanakallah, bihamdikshadu, laillay, laillay, laillay, astagfirullah, wa